Het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering. Bewerking Anne Bosman. Regie Bert Dijkstra. Veertiende en tevens laatste deel. Maar je hebt de moordenaar toch hal. Het is toch scheffen? Dat is niet uitgesloten, mevrouw Bosman. Ik zat laatst te denken. Ja, goed, we be bemoeien de mensen mee, maar, maar ik dacht... Zou die meneer Drachtsma die die vrouw daar in Amsterdam dat slachtoffer gekend hebben? Ja, hij kende haar. Ze was zijn vriendin. Haar mevrouw Drachtsma. Wat? Wist mevrouw Drachtsma niet dat meneer? Uh... Nou, mevrouw Drachtsma uh... komt hier wel eens thee drinken, want we zitten in dezelfde vereniging. Uh -huh. En dan vertelt ze wel eens wat. Die man heeft zoveel energie dat hij aan één vrouw niet genoeg heeft. Oh. Die man deed me altijd denken aan buitelkruid. Buitelkruid? Oh, je komt uit de stad. Maar ik zal proberen het u uit te leggen. Kijk, als de planten hier doodgaan... ...sommige planten... ...dan breken ze af. Eerst worden ze helemaal droog. Grijp je? Knapperig. En dan grijpt de wind ze. Nou, dan breken hun stelen en hun wortels... ...en dan beginnen ze rond te buitelen. Mm -hmm. Een heel raar gezicht. Ze doen zo druk, ze doen zo energiek... En toch zijn ze dood. Ze vliegen tegen hekken en struiken op... en de tuin zit er soms vol mee. Uiteindelijk komen ze natuurlijk in zee terecht en verdrinken. Nou ja, voor zover een dood iets kan verdrinken. Zieloze levende wezentjes. Gelooft u dat meneer Drachtsma geen ziel heeft? Dat ja, is toch een rare vraag, hè? Van zielen weet ik niks, ik ben niet gelovig. Ziel is voor mij een woord. Een woord, net als andere woorden... Dus je betekent eigenlijk niks. Nee, ik bedoel alleen maar te zeggen dat meneer Drachtsma een harde man is. Die altijd zijn zin krijgt. Overal dwars doorheen trapt. Zonder dat hij er ooit gelukkig of zelfs warm van wordt. Kan je toch zien? Kan je toch duidelijk zien? Hmm. Koopt steeds grotere boten. Een auto heeft hij nooit langer dan een, een half jaar. Heeft paarden. Nee. Als je het mij vraagt, is het een verziekte man. Een man die misschien niet eens leeft... Als je dat nou eens vergelijkt met mijn man. Een liefdevolle man. Hoe Oh, Dat is mijn collega Grijpstraas. Zal ik even gaan kijken? Oh, daar komt niks van in. Ik zal wel even gaan kijken wat die Amsterdamsaadje dan doet. Nou, daar zitten we dan, Poes. Ja, ja, ja. Ik heb ook een poes thuis. Ja, heel heel grote poes. Zeg hey, hey, hey, hey, rustig, hè. Ja, wat ben je mooi, Poes? Kom dan! Zeg Zeg, hé, hé, hé, zeg, krap je zuster. Wat denk jij wel? Poes! Poes, Poes, Poes, Poes, Poes, Poes, Poes! Jij ook al. Wat zegt u? Hoezo, Eile? Nou, je collega roept me steeds om Deborah. Wie is dat? Deborah? dat is, eh. Dat is een vrouw. Ah, God, hij mist zijn vrouw. Ja. Ach, die man toch. Ik dacht dat hij, eh. Die andere Deborah bedoelde. Nee, nee, nee, nee, voor Grijpstra is er maar één Deborah. Maar, waar, maar wat ik vragen wilde, weet u of er een speciale relatie bestond tussen uh, Scheffer en Drachtsma? Ik dacht van wel. Drachtsma toont altijd heel veel belangstelling voor het reservaat. Hij geeft er veel geld aan. Nou, dat vindt Scheffer natuurlijk prachtig. Ja. Drachtsma ging wel eens bij Scheffer op bezoek. En nou ik het er toch over heb... Ik heb eens achter die twee aangelopen toen ze in een diep gesprek gewikkeld waren. Ja, heel toevallig. En toen hoorde ik Drachtsma tegen Scheffer zeggen: Als Satan ergens bezit van neemt, Rami, dan moet het wat of wie het ook is, vernietigd worden. Satan als geest is niet zo gevaarlijk. Maar zodra je een lichaam tot zijn beschikking heeft is niets meer tegen een bestand. Dat hebt u letterlijk zo gehoord? Wat dacht je dan dat ik het hier ter plekke zit te verzinnen? Ik ben al dik 24 jaar met een politieman getrouwd. Maar ik geloof niet dat je zo'n getuigenverklaring kunt gebruiken. Getuigenverklaring? Ja, ik weet best waar jij naartoe wilt, brigadier. Maar jouw zaak is niet rond. En zolang jij de zaak niet rond hebt, kom jij geen stap verder... Integendeel, als jij meneer Drachtsma maar alleen maar op vermoedens wil pakken... Oh, dat wil ik ook helemaal niet. Wat wil jij dan doen? Wilt u nog iets drinken, meneer de Gier? Nee, dank u, mevrouw. Ik moet nog lopen. Ach, hij is brand. Neem je medicijnen nou al in. Dus, uh, u bevalt het eiland wel, commissaris. Mm -hmm. <coughs> ja, voor sommige mensen is het hier reuze gezond. <coughs> ja, ach, ik ben wel meer op uw mooie eiland geweest, maar toen was het herfst. Een mooie tijd, een bijzonder mooie tijd voor ons. Ja. Natuurlijk moet je als burgemeester het eiland altijd mooi vinden... <laughs> ...maar strikt persoonlijk zal ik maar zeggen... ...dan vind ik het jaargetij dat net tegen de winter aanleunt. Nou, dat jaargetij bevalt mij het best. De toeristen zijn er allemaal verdwenen... ...en een heel schier mannig weer van ons. Om een voorbeeldje te geven... ...als je iets vindt op het strand... Hè, ...dan nou, kan je die eentje bekijken... Eh, ...zonder dat er een menigte om je heen staat te dringen. Akkoord, burgemeester, helemaal Akkoord. Dat heb ik toen ook gedaan. Op het strand gewandeld. Mm -hmm. Ja, er ging een vreemde sfeer. Ik vergeet het nooit meer. De natuur sliep en de bomen waren kaal en dood. En een paar zeemeeuwen kruisten hoog in de lucht. En ik had een stelletje kraaien achter me aan. Nog koffie, kom, ze. Laat, laat meneer toch praten. ...komt het toch niet steeds tussendoor met je ratkoffie? Ijsbrand. <laughs> ijsbrand. Ijsbrand, ijsbrand. <laughs> Ga door, commissaris. Iedere keer als ik stil stond... ...dan gingen ze om me heen zitten en kwasten tegen elkaar... alsof ze mijn doen en laten aan het bespreken waren. Ja, ja, ja dat, dat ken ik. dat ken ik. Eigenwijze donderstenen zijn het. En toen zag ik het buitelkruid... Ik stond op een breed stuk strand. Wellicht een kilometer breed. En ik was naar de scheiding tussen zee en strand gelopen. En ik keek vanaf mijn plaats naar de duinen. Toen ik het buitelkruid naar beneden zag komen. Rollend. Uh, geduwd door de wind. Het was uh, groot. Ik schat een meter of drie in doorsnee. En... Ja, het was ook niet één dode plant, maar ja, dat wist ik op dat moment niet. Maar goed, ik wist dat buitelkruid bestaat en hun bewegingen opzettelijk zijn. Dat bedacht ik, ja. Ze hebben hun bewegingen van tevoren bedacht. Ze hebben speciale wortels die, die pas laat in hun leven gaan groeien en... Die wortels gaan nooit de grond in, ze raken de grond aan en zetten zich op de grond af terwijl ze door blijven groeien. De wortels fungeren als armen, gespierde armen, waarmee de plant zich omhoog drukt als de tijd gekomen is. Hij drukt en drukt tot zijn stengel afbreekt en dan is de plant vrij en rolt weg zodra de wind hem te pakken krijgt. Al rollend neemt hij soortgenoten mee en, en vormt een, een kluwe. Ja, dat gebeurt niet altijd. Meestal is buitelkruid maar één enkele plant. Doch het kan ook een rozachtige, ordeloze bal vormen, zoals ik zag. De wind was krachtig en de bal kwam recht op me af. Ik rende weg. Ja, op de manier... Zoals ik, ren natuurlijk. Ik maakte slagen zoals een haas... maar het ding bleef me volgen... dansend als een speelbal. Uiteindelijk kreeg het kruid me te pakken... en drukte me zo de zij in. Een monster. Maar, maar u leeft nog, commissaris. Dus het monster heeft u toch vrijgelaten... Nog geluk gehad. Maar dat was niet de bedoeling van het kruid. Nee, dat was niet de bedoeling. Vreemd eigenlijk. Dat je dat nooit vergeet. Wat me nog altijd fascineert is dat ik door een lijk ben aangevallen. Door een ding dat zelf geen wil meer kon hebben. De plant had natuurlijk alles van tevoren bedacht. Voor het stierf. En had zijn eigen lijk in de combinatie met lijken van soortgenoten gebruikt om als wapen te dienen. Ja, ja, dat moet het geweest zijn. Reuze, reuze, commissaris. Maar ik geloof wel dat u wellicht iets overdrijft. Een land is nooit iets van plan geweest. Het is meer een, een natuurlijke manier van ageren. Ja, meer niet. Dat moet alle wezens... Als de wind het kruid over de duinen jaagt, zal ik maar zeggen, dan verliest de plant zijn zaad. Goed, het is merkwaardig, zeer merkwaardig, dat hij dat pas na zijn dood doet. En ik zeg met u dat het een fantastisch gezicht is om het kruid over ons landschap te zien bewegen. Ja, echt, voor de liefhebber is het fantastisch. En voor menigeen misschien zelfs angstaanjagend, hoor. Zeker op de manier waarop u het beschrijft, met kraaien en zo en storm. Maar toch ik. Ik zou er geen kwaaie bedoeling in hebben. Goed verhaal, commissaris. De commissaris vertelt. Ja, ja. De commissaris vertelt. Het ene wezen doodt het andere door middel van een derde wezen. Niet waar, meneer Drachtsma? Waar weer? Het spuitelkruid gebruikt zijn eigen lek om een levend wezen te dood. Ja, ja, daar zit wat in. Of andere wezens. Een levend wezen kan een ander levend wezen gebruiken of misbruiken... om weer een ander levend wezen te... Ja, te doden. Het is weer een voorbeeld van gedachtenkracht, weet u. Ze doen zelf eigenlijk niets. Maar zitten bij wijze van spreken achter een bureau en stellen zich iets voor. En dan... Dan gaan anderen het voorgestelde vergelijken. En de gedachtenkracht van de een blijft de andere inspireren en hen uh, dringen een doel te bereiken. De kracht wordt opgebouwd door één brein en zoekt een gelegenheid. Een, een, een, een laat ik zeggen, een voertuig. Nee, wat hebben ik hier gezegd, burgemeester? Onze politie is intelligent. Daar moeten we dan nog maar even een glaasje opnemen, heren? Hij is bijzien. De kracht wordt opgebouwd door één brein en zoekt een gelegenheid. Een voertuig. En Maria van Buren sterft. Maria. IJsbrand. Maria. Burgemeester. Een dokter. Een, een dokter. Maria. Commissaris, commissaris, doe wat. Doe wat, hij, hij gaat dood. Heesbrand. Regier. Help. leg hem op de grond. Ik, ik, ik, ik zal een dokter... Allemaal. Allemaal opdonderen. Heesbrand. IJsbrand. IJsbrand. Hey. Hé, hey, smerig commissaris. Jij, jij niet, Jij blijft hier. Ja, is... Opdonderen, ja. Die man, die man is Opdonderen. Ja, ja, commissaris. Nou lig ik aan je voeten. Drachtsma ligt aan je voeten. Dat wil je toch zo graag, hè? Commissaris uit Amsterdam. Nou heb je je zin, Rustig dan, rustig. Het komt wel goed, Drachtsma. Het is ons duidelijk. Duidelijk, het is ons duidelijk. Wat betekent voor jou nou helemaal buitelkruid? Doe geen moeite, Drachtsma. Ik denk dat ik je wel begrijp. De dokter komt zo. Hé, nee, hé, nee. ga niet weg. De dokter kan op zo'n niet Ja, had gelijk. Gelijk. Scheffer kan niet praten. Hij is gek. Dat is mijn schuld. Ik heb hem gebruikt. In plaats van hem te helpen. Maar Maria. Maria. Waar is mijn wilde niet dat ze haar eigen leven had. Die andere man, ja, dat, dat, dat mocht wel als ze maar zei dat ze van mij hield. Ze was een goede heks. Ja, trouwens, Een goeie, slechte heks. Veel reizen... Graszaug. Daar, daar leerde ze. Ze kwam oproepen. Als ze wou. Als ik voelde... dat ze riep... dan, dan kwam ik. Ik, ik. ik was niks. Zij vertelde wat, wat ik... Toen moest ze... kapot... Altijd heel makkelijk mensen kunnen beïnvloeden. Scheffen. Stomme scheffen. Dat was makkelijk. Heel makkelijk. Kalm. Kalm. De patiënt? De patiënt? Drachtsma is dood. Er gebeurt toch van alles, hè? Een zootje aanredingen. 39 gestolen fietsen, twee auto's in de gracht, oh. een bij de kraakbanden. Oh alsjeblieft op, mijn kopman blijft nog eindelijk eens van mijn drumstel af. Hooggeheerd publiek, twee bewapende overvallen, een aanranding en een poesje in de boom. Ja, ja, dat poesje, dat gaan we pakken, ja. Hallo met Grijpstra. Jazeker, commissaris, ja, we komen eraan.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 Rolverdeling, De Gier, Gilles Royaerts, Grijpstra, Jan Borkes, Commissaris, Sakke van der Malen, Drachtsma, Robert Sobels, Pieters, Ad Hoeimans, Burgemeester, Jaap Maarleveld, Mevrouw Drachtsma, Truus Dekker, Mevrouw Buisman, Riet Wieland Los, Muzikale medewerking, Gerard van Bezij, Slagwerk, en Henny Kluvers, Fluit. Adviezen, Maaiko Samsoy. Technische realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.